9 uur. De Radio 1 De Deborah Blekenhorst en Robert Meder. Er komt u natuurlijk de beslissing in Pool A. Of misschien nog geen beslissing. Maar in ieder geval gaan we bij de wedstrijden volgen. Tsjechië, Polen en Griekenland-Rusland. Eerst het nieuws met Juri Stubenitski. In Egypte sluiten rond deze tijd de stemkantoren voor de presidentsverkiezingen. Ook morgen kan nog voor de tweede ronde van de verkiezingen worden gestemd. Da de dag is rustig verlopen... In de strijd gaat tussen twee kandidaten. De eerste is Ahmed Shafiq, hij was premier onder oud-president Mubarak. De ander is Mohamed Morsi, kandidaat voor de moslimbroederschap. Voor veel Egyptenaren is het een keuze tussen twee kwaden. Vandaag werd het parlement van Egypte ontbonden... omdat het volgens het constitutionele hof onrechtmatig tot stand was gekomen. UEFA-voorzitter Platini heeft aan de vooravond van de beslissende wedstrijden... in de EK-groepsfase een oproep gedaan aan voetbalfans. Hij roept op tot respect en waardigheid. Volgens Platini is het EK tot nu toe een feest en moet dat zo blijven. De Fransman gaat in de verklaring niet in op de incidenten met supporters... in de eerste week van het toernooi. Vandaag werd bekend dat de UEFA de Kroatische voetbalbond aanklaagt... voor racistische spreekkoren van supporters... Ook waren er in Warschau forse rellen rond de wedstrijd Polen-Rusland. Op vliegveld Lelystad is een klein lesvliegtuig gecrashed. De twee inzittenden, een instructeur van 51 en een passagier van 13, zijn ongedeerd. Vlak na het opstijgen was er een motorstoring. De piloot zette daarop een noodlanding in. Omdat hij in een hobbelig veld terechtkwam, sloeg het vliegtuig over de kop. Het toestel raakte zwaar beschadigd. In Bunde in Limburg zijn twee overvallers van een postkantoor opgepakt... met hulp van voorbijgangers. De jongens van 15 en 17 hadden een klant met een mes in haar rug gestoken... en waren gevlucht met een zak geld. Een van hen werd verderop door passanten tegen de grond gewerkt... de ander werd aangehouden door de politie. Het weer, vanavond kans op een paar buien, vannacht opklaringen en bijna overal droog. Morgen zijn er wolkenvelden en verschijnt af en toe de zon. Plaatselijk kan een bui vallen en wordt het een graad of twintig. Maandag flink wat regen, s middags ook wat zon. Middagtemperatuur dan gemiddeld 19 graden. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Onze vrienden van de avond zijn topadvocaat Geert-Jan Knoops en analist Mark van Hintem. En in Egypte is gestemd voor een nieuwe president. En hoe is de stemming in Athene tijdens Griekenland, Rusland en aan de vooravond van de verkiezingen? Hier zijn Deborah Bleckenhorst en Robert Meder. Lekker maar eens even kijken of die Grieken vrolijk worden van Griekenland-Rusland en die kan. Nou, 0-0. Maar het is Rusland dat iets sterker begint te worden. En met name als Tsirkov zich ermee gaat bemoeien. En Zagoyev. Maar het is nog altijd 0-0. Het is wel een leuke wedstrijd om naar te kijken. Wat heet leuk. Het is zeer enerverend. Het gaat over en weer. We hebben een goede uitbraak gezien van de Grieken. En het is dat de bal net niet bij Samaras terecht kwam. Anders hadden de Grieken op 1-0 gestaan. Maar het staat gewoon 0-0. Na 19 minuten spelen. Nogmaals gezegd, een heerlijke wedstrijd. Om naar te kijken. Ronald van der Geer, Tsjechië-Polen. Na 19 minuten ook 0-0. Uh, maar uh, de kansen uh, hebben zich opgestapeld voor uh, de Polen. Hij wil er alleen maar niet in. Boenisch de linksachter bij een uh, vrije trap. Eerst vanaf de rechterkant. Eerste inzet van dichtbij. Goed verwerkt door uh, Petr Tsjech. Maar uiteindelijk Boenisch die uh, na schoot. We hebben een uh, afzwaaier gezien van Lewandowski naast de goal van uh, Petr Tsjech. En ook Polanski, de middenvelder, heeft een poging losgelaten op de Tsjechische goal. Maar ook die ging ernaast. Nu de Tsjech in de aanval met Gabriel Selassie. Het afgeven naar de afstand het veld. Dan zoeken naar Milan Barros. Maar er zit dan de centrale verdediger Wasilewski tussen. Het gaat op en neer. Tsjechië-Polen 0-0 na 20 minuten. En een flinke regenbui ook daar. Ook dat nog. Geert-Jan Knoops. U schrijft uw laatste boek. nou Het zal uw laatste niet zijn. Maar de derde thriller heeft u geschreven. Uh, het Petronius Mysterie, dat gaat over uh, die olieramp waar ik het al eerder uh, over had... Misschien wel een beetje refereert aan de ramp voor de golf van Mexico, klopt dat? Ja, dat is in de ins inspiratiebron. Ja, ik vroeg me af, hoe komt zo'n boek tot stand? U bent zo vreselijk druk dat ik me niet kan voorstellen dat u gaat zitten om een avond te schrijven. Ik zie me voor me dat u dat gewoon op een bandje inspreekt in de auto als u onderweg bent van de ene klant naar de andere klant. Of is dat niet helemaal de realiteit? Nee, ik, ik schrijf die manuscripten helemaal uit, dus er wordt niks ingesproken. En dat is een proces... Schrijven of dat... typen? Schrijven met de hand. Ja. Okay. Dat is een proces dat, dat heel langzaam ontstaat. Je krijgt op een gegeven moment een idee. En dat zijn natuurlijk wel uh, onderwerpen die dicht tegen mijn vak aan liggen. Dus dat maakt ook dat dat schrijfproces wat gemakkelijker is. Maar je wilt tegelijkertijd ook uh, natuurlijk... een ja, een, een, een aspect van creativiteit inbrengen. En dat is natuurlijk wel het bijzondere van dit soort boeken. Kijk, een juridisch boek, dat is in wezen gemakkelijker, want je schrijft hoe het recht op elkaar zit... en ja, hoe het zeg maar, moet worden uitgelegd. Maar met een legal thriller gaat het om iets origineels... dat nog niet bestaat. Dus je kunt in mijn geval een zeg maar, bestaand onderwerp gebruiken. In dit geval de BP Olieramp in de Golf van Mexico... En daar heb ik dus een hele rechtszaak omheen verzonnen. Ja. En dat, dat is een proces dat, dat langzaam ontstaat. En uh, ja, dat, dat is een proces dat je kunt beoefenen eigenlijk op ieder moment van de dag dat je een moment uh, bijvoorbeeld zit te wachten. Er zijn op de rekbank ook veel dode momenten dat wij een half uur moeten wachten voordat we naar binnen gaan. Of je zit uh, in een trein op weg naar een zitting. Er zijn zoveel dode momenten in uh, het leven van een mens waarbij je. Uh, kunt nadenken over zoiets. En als je dat allemaal bij elkaar optelt over een jaar... dat zijn heel wat uren hoor. Ja. Maar u zegt ook, ja, een legal thriller is dan eigenlijk helemaal nieuw. Dat is natuurlijk geen boek over... nou ja, zaken waar ik eigenlijk dagelijks mm -hmm. mee bezig ben. Maar in een legal thriller zitten natuurlijk wel zaken... die juist met uw dagelijkse werk te maken ja, hebben. Klopt. Want u put natuurlijk ook uit uw eigen ja. kennis. Ja. ja, dat maakt het schrijven natuurlijk wel gemakkelijker. En dat versnelt natuurlijk ook het proces. Omdat je bijvoorbeeld als je rechtbankscène gaat beschrijven in het boek... Uh, dan weet je in ieder geval hoe, hoe dat zou moeten lopen, zo'n dialoog. Dus dat, dat maakt het wel gemakkelijker. Maar eh, het probleem zit hem daarin dat je natuurlijk een plot moet hebben... dat moet logisch zijn, dat moet spannend zijn. En alles moet daar samenkomen. En dat kost eigenlijk de meeste tijd. Het moet wel kloppen. Straks wil ik even van u weten wie Matthew Baldwin is, maar daar gaan we het zometeen over hebben, uiteraard. Goed, dit weekend uh, kiezen de Egyptenaren een nieuwe president. Het gaat tussen twee kandidaten: Ahmed Shafiq, de laatste premier tijdens het bewind van Mubarak, en de kandidaat van de Moslimbroederschap, uh, Mohamed Morsi, Sander van Horen in Cairo aan de lijn. Sander, je hebt vandaag verschillende stemlokalen bezocht. Uh, wat was jouw beeld van de opkomst? Lastig te zeggen. S'morgens was het wat drukker. S'middags was het eigenlijk overal heel rustig. Maar ja, met 40 graden en een beetje vochtigheid kan je dat voorstellen. Dan zit je liever binnen. En uh, er zijn ook stemlokalen waar ik eigenlijk de hele dag nergens uh, mensen gezien heb. Dus uh, wisselend beeld. Soms hele hoge opkomst, soms bijna niemand te bekennen. Hoe is de sfeer, Sander? Ik vond hem anders dan uh, de vorige verkiezingen die hier geweest zijn. Dus de parlementsverkiezingen en de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. Um, er was, waren bijvoorbeeld meer militairen op de been. Uh, die ook nadrukkelijker aanwezig waren. Echt mensen stonden tegen te houden als het te druk werd. Maar dat dan niet altijd op een vriendelijke manier. Wapens in de aanslag. En uh, ik heb ook één keer een stembureau meegemaakt... waar we op een gegeven moment in discussie raakten met mensen. En toen stond er uh, binnen de kortste keren iemand van de geheime dienst... die uh, allemaal mensen... Uh, optrommelde, die zich om ons heen verzamelden om te zeggen dat de buitenlandse media toch overal de schuld van hebben. En dat is toch wel weer een beetje de gespannen sfeer die je van uh, het oude regime herkent. Ja, waar komt die spanning dan vandaan? Um, er staat veel op het spel. Uh, het is een hele onzekere situatie. Uh, er is op dit moment eigenlijk geen grondwet die moet geschreven worden door het parlement. Maar ja, het parlement is naar huis gestuurd, dus dat uh, gaat hem niet worden. En uh, er uh, wordt een president gekozen die uh, theoretisch gezien veel macht heeft. De, de, de, het zijn twee uitersten. En eigenlijk is er een hele grote groep van Egyptenaren die zegt: geen van beiden is goed. Maar omdat er zoveel op het spel staat, uh, zie je dus dat er heel veel mensen zijn die willen dat hun kandidaat juist gekozen wordt. En. Uh, Ahmed Shafiq, dat is iemand van uh, het oude regime. Ook iemand met, sorry dat ik het moet zeggen, de trucs van het oude regime een beetje. En dat zijn dus de mensen die uh, zo'n uh, samenloopje om je heen uh, organiseren. En die dus uh, uh, ja, willen intimideren om er maar voor te zorgen dat er geen slechte berichtgeving in hun ogen naar buiten komt. Ja. Uh, die twee kandidaten gaan in de peilingen redelijk gelijk op dus. Uh, uh, ja. Werd dat beeld bevestigd vandaag? De, eerste die nou, de stembureaus waar ik geweest ben, daar werd overwegend op Ahmed Shafiq gestemd. Dat kan aan mijn selectie gelegen hebben. Uh, ik denk dat er buiten Cairo weer wat meer op Morsi gestemd wordt. En ja, We zullen het moeten afwachten. Kijk, uh, in de eerste ronde, toen er dus meer kandidaten waren... waar de twee van overbleven, toen lagen ze echt nek aan nek. En het is een beetje de vraag wat uh, die 52% van de mensen... die op iemand anders hadden gestemd in de eerste ronde, wat die nu gaan doen. En ik weet dat heel veel mensen ook niet zijn gaan stemmen... omdat ze geen van beide kandidaten willen... Uh, nou ja, morgenavond zullen die eerste uitslagen binnenkomen. Uh, en ik denk dat het dan nog wel een paar dagen zal duren voordat de officiële uitslag er is. Ja, goed. Dan moeten we daar nog even op wachten. Dankjewel, Sander van Horen in Cairo. We gaan naar Tsjechië, Polen. Ronald van der Geer. Pol oh, is nog altijd de stand. De kansen voor de Polen. Blazikowski nu vanaf de rechterkant combineren in het strafschopgebied. En weer heet het eindstation Petr Cech, zoals Petr Cech steeds het eindstation is. Of het nou schoten zijn vanaf 25 meter van Boenisch of een kopbal van dichtbij van Wasilewski. Steeds is het nu toch Petr Cech. Die rechtop blijft staan of op het juiste moment naar de grond gaat. En de bal klem vast kan pakken. Oftewel een lelijke sta in de weg is voor de Polen. En nu moet de titel in actie komen. Diepe bal richting de goal van de Polen. Daar waar Milan Barros staat te wachten. Maar het is ook buitenspel voor de routinier van de Tsjechen. Die dus eigenlijk in deze wedstrijd niet zo heel veel te vertellen hebben. Het is Polen dat de klok slaat. het is Polen dat puur op de aanval speelt. Maar ja goed, de Polen zullen beducht moeten zijn. om een counter van de Tsjechen. De Tsjechen tot nu toe beperkt. ...werken ze zich tot de reactievoetbal. Maar heel, uh, heel zorgvuldig is het niet. Want met de enige regelmaat... ...toch komen de Polen er vrij gemakkelijk doorheen... ...bij die uh, Tsjechische defensie. Polen dus meer balbezit dan de Tsjechen. Al 27 minuten lang. Toch is het nog altijd 0-0. En dat zou ook wel eens tegen de Polen kunnen gaan werken. Dat dat doelpunt zo lang uitblijft. Combineren nu uh, op het uh, middenveld met uh, Polanski. Lange bal. Maar niet zorgvuldig. Niet voor Lewandowski. Maar weer Petr Tsjech. En zo blijft het dus voorlopig in de stromende regen in Wroclaw 0-0. Na 27 minuten bij tsjechië Polen. De Grieken moeten tegen de Russen. Maar doen ze het ook, Andy? De eerste 10 minuten wel, maar daarna zijn ze ver teruggedrongen door uh, de Russen. Nu wel een uh, vrije trap voor de Grieken. Het staat 0-0. Het is uh, een leuke wedstrijd om naar te kijken. Uh, Russen natuurlijk, uh, ijzersterke ploeg. voor zijn echt outsider. Uh, vier jaar geleden al in de halve finale gekomen. Uh, goede ploeg onder leiding van uh, Dick Advocaat. Overigens twee ex europees kampioenen aan het werk. 1960, toen nog de Sovjet-Unie. Winnaar van het eerste Europees kampioenschap. En de Grieken wonnen zo verrassend in 2004 in Portugal het Europees kampioenschap onder leiding van Otto Rehagel. Bal bezit voor de Grieken. Bal gaat richting, ja, richting wie? Een beetje tussen Samaras en Sapingidis in. Uh, uiteindelijk uh, komt hij toch wel terecht bij een Griek aan de linkerkant van het veld. Maar de bal gaat over de zijlijn. En mag uh, Grieken via Kadagounis uh, gaan gooien. Maar die laat het over aan een uh, collega. En dat is uh, waarschijnlijk de linksback, de nieuwe linksback, Tzavela's eens heeft gegooid op Karagounis. Die loopt zich goed vrij. Brengt de bal voor het doel. Kan er door Salpangidis niet gekopt. CQ geschoten worden. Hoeft ook niet. Want hij gaf al een duwtje aan zijn tegenstander. Waardoor de scheidsrechter die ik nog niet genoemd heb. Jonas Eriksson. Gedwongen was om te fluiten voor een vrije trap. Voor uh, Rusland in het strafschopgebied van Rusland. Het staat na 28,5 minuut spelen nog altijd 0-0 bij Griekenland-Rusland. Elke dag van 10 uur ochtends tot 11 uur avonds De Radio 1 Sportzomer van 2012.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 En die houdt kamp iets meer dan een half uur gespeeld. Griekenland-Rusland 0-0. Ja, het wordt tijd voor het doelpuntje, lijkt me zo. Maar uh, Samaras uh, verliest de bal. Dan kunnen de Russen overnemen. En een beetje lichtzinnig gespeeld. Maar de balbezit blijft voor. De Russen gaan nu naar de helft van de Grieken. Ja, dan uh, moet je wel een beetje opletten. Zagoyev uh, deed het te makkelijk. En dan kunnen de Grieken overnemen via Samaras. 0-0 de stand. 31,5 minuut gespeeld. Samaras nog altijd aan de linkerkant. In het uh, centrum uh, staan wat mensen te wachten. Maar de bal gaat. Eerst even terug. Wordt er verplaatst naar de rechterkant. Goed verplaatst. Komt de bal terecht bij Torosidis. Speler van een kampioen. Een Olympiakos brengt de bal voor het doel. breekt Zampigidis niet. En dan uh, kunnen de Russen in de aanval gaan. Ja, het is een, uh, wat ik zeg, een levendige wedstrijd. Het gaat uh, redelijk op en neer. De Russen wel ietsje sterker het afgelopen kwartier. Maar de Grieken kunnen er af en toe aardig uitkomen. Nu wordt de bal over de zijlijn uh, geramd. En ja, de Grieken hebben er natuurlijk helemaal niets aan. Overigens, als die de andere wedstrijd gelijk eindigt. Dan moeten de Grieken met zes doelpunten verschil uh, winnen. Dat uh, nog even voor Mark van Hintem. Uh, nou, dat is een uh, makkie. Dat moet kunnen tegen Rusland. Het is uh, nog altijd 0-0. 32,5 minuut gespeeld. Even kijken of deze aanval van de Russen iets gaat opleveren. Uh, als de bal de diepte gaat naar de rechterkant. Naar Anjukov. Anjukov, een tijdje geblesseerd geweest aan het hoofd. Na een harde botsing. Maar kan uh, verder spelen. Levert de bal in en loopt snel door. Maar die bal wordt doorzien door Samaras. De Grieken nemen over na bijna drie. 33 minuten spelen, staat het nog altijd 0-0. Roland van der Geer, Tsjechië-Polen. Het komt nog altijd met bakken uit de lucht daar. Uh, dat wel. Uh, Doelpunten uh, die... Uh, die zijn niet, niet, Nee, nee, nee. Daar, <laughs> wat dat betreft is het nog vrij droog, na 33 minuten. Uh, ja, het lijkt ook dat het aanvalsspel van de Polen wat is opgedroogd. Hoewel dat dan ook weer een rare woordspeling is met uh, dit weer. Maar uh, ja, Tsjechië heeft uh, iets meer de bal. Dit, uh, het veld maakt uh, misschien echt goed voetbal ook wel uh, onmogelijk. Tsjechen spelen nu rond op eigen helft en de Polen staan erbij en kijken ernaar. Ja, de Tsjechen kunnen spelen op een gelijkspel, zijn ook wel door. Tenzij uh, de Polen of de, de Grieken, ja, we zijn aan alle kanten aan het rekenen, met uh, ze, vijf doelpunten of meer verschil winnen van de Russen. Want dan gaan de Grieken namelijk uh, nog, nog door. Nou goed, we gaan dadelijk wel rekenen in de, in de tweede helft. Als er überhaupt wat gebeurt bij, bij, bij de wedstrijden. De Polen dus heel veel kansen gehad. Maar uh, nu staat het allemaal even stil. En uh, komen de Tsjechen eigenlijk wel wat meer in de buurt. Van niet meer dan dat van uh, Titon. Nu Gabriel Salassi. De rechtsachter lage voorzet bij de penalty stip. Vanaf de rechterkant weggewerkt door uh, de Polen. En dan direct Lewandowski de diepte ingestuurd. Die een duel uh, moet afwerken met Limberski. Geen overtreding op Lewandowski van de bek die al geel heeft gekregen in deze wedstrijd. En kunnen de Tsjechen weer overnemen met Jiracek. Die uh, in de vorige wedstrijd, uh, al na tegen de Grieken was dat, na, na een paar seconden uh, binnen de twee minuten ook val uh, scoorde. En dat is de drie na snelste goal ooit op een... Uh... Europees kampioenschap. Tsjechië-Polen is dus 0-0. Niet heel veel gebeurt de laatste minuten. We spelen 35 minuten. We moeten wel oppassen, want er is net wel een ja, zo'n zo bliksemschicht boven de tribunes gesignaleerd. Maar tot nu toe heeft Thompson, de Schotse scheidsrechter, nog altijd geen aanleiding gevonden. om de wedstrijd tijdelijk stil te leggen. Zoals dat gisteren wel gebeurde bij Oekraïne. Polen nu weer in balbezit. Over de rechterkant. Het aanspeler van Lewandowski nu in de as van het veld. Speler van Borussia Dortmund houdt wel balbezit. Kan naar twee kanten: het kan naar links, het kan naar rechts. Hij kiest voor de linkerkant. Daar waar. Uh... Blasikowski het balbezit heeft. Maar die loopt zich dan uiteindelijk op het middenveld weer vast. En dan nemen we de Tsjechen over. Nog 10 minuten tot aan de rust. 0-0 bij Tsjechië-Poen. Ja, we hebben net even gebeld met uh, Mario van de Ende. Uh, om even te vragen hoe de regels zijn. Op het moment dat nou een van die wedstrijden... wegens uh, bliksem of regen of anderszins uh, moet worden onderbroken. Uh, hij zegt, ja, dan wordt de andere wedstrijd niet stilgelegd. En dan gaat die andere wedstrijd gewoon door. Maar dan heb je natuurlijk ja. wel een bizarre situatie. Dat uh, de ene kan kijken hoe de andere wedstrijd is afgelopen. Dus laten we... Hopen dat het zover niet komt, Ronald. Toch? Ben je mee eens, hè? Helemaal met je eens. Ik even mijn cola wegsteken. Ja, sorry. indruk had ik al. Uh, Geert-Jan Knoops, uh, u, we krijgen nog een uitleg van u. Want u zou nog even uitleggen hoe dat zit met die vijf uur slapen per nacht. Dat heeft u bij de mariniers geleerd. Uh, om dan toch fit uit bed te stappen. Ik denk dat uh, 75% van Nederland nu aan de radio gekluisterd zit... en nu gaat luisteren hoe u dat doet. Ik denk dat ieder mens veel meer, uh, tot veel meer in staat is dan we denken. Alleen, we, we, we testen dat niet uit. Ik denk dat, uh, en dat is, vind ik wel het bijzondere van zo'n uh, militaire opleiding... dat je wordt genoodzaakt om je fysieke en mentale grenzen te leren kennen. En als je dat, als je dat doet, dan is het verrassend tot hoe ver een mens eigenlijk kan gaan. En we veronderstellen dat we uh, per dag uh, zoveel slaap nodig hebben... maar uiteindelijk uh, blijkt dat ook niet altijd waar te zijn. Heel Nederland zegt nu, zeg nog gewoon even hoe je het doet. Uh, nou, dit, hoe je het doet. Ik denk dat je het gewoon moet proberen. <laughs> <laughs> er, er, er, er is niet een recept voor. Ja, maar, maar je gaat niet dan twaalf uur naar bed en dan voor de grap eens even kijken. hoe het is om om vijf uur naar bed nee, te zetten als je het nee, niet uit hoeft. Nee, in dat opzicht is het denk ik een kwestie van gezond eten, sporten um, en minder tv kijken wellicht. Ja, maar ja, het hoe, lijkt zo simpel, hè? Ja, maar hoe lang, hoe, dus niet, hoe lang slaapt veel... u dan als u uitslaapt? Nou, uitslapen is voor mij als ik uh, tot zeven of acht uur op bed lig. Dan is het voor mij al laat. Oh, is erg. <laughs> maar ik, ik wil de luisteraars niet ontmoedigen. Maar ik denk bijvoorbeeld, we zitten nu met z'n allen naar voetbal te kijken. En dat kost je dus nu twee uur, 2,5 uur. Je, je kunt die 2,5 uur ook iets doen met je lichaam. U zou zin, gaan hardlopen nu bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld, ja. Ik, zat, ik zou nu bijvoorbeeld naar de sportschool zijn gegaan... om nog een uurtje de hard te lopen. Nou, dan maar... rijd ik helemaal alleen waarschijnlijk. Dan ja, dan maar dat, ja. dat betekent dus wel dat je daarmee iets goed doet voor je lichaam. Ja. Maar dus het is maar... een keuze maken. Als je een keuze maakt om de avond voor de tv te liggen... dan, ja, dan zul je inderdaad om twaalf uur helemaal uitgeput naar bed gaan. Maar als je nu gaat wel, lopen, alsof iedereen dan ga je je schuldig moet straks voelen. Ja, maar, maar moet ik me nu schuldig voelen als nee, ik dan toch niet. morgen naar Oranje nee. ga kijken? Nee, nee. nee, nee nou, nee. ik moet zeggen, als ik ooit... Nou ja, op, op enig gebied uh, hulp nodig heb, een advies nodig heb... en een advocaat nodig heb, dan kies ik voor deze. Want deze is altijd wakker en scherp. En gezond. Ja, je kan ook zeggen, hij slaapt nooit, dus hij kan nooit scherp zijn. Ja, nee, maar hij is, ik denk dat hij ook nog scherp is. Ja, echt waar? Ja, ja. ja. Je hebt veel meer slaap nodig, Ja, toch? ik heb echt veel meer slaap nodig, ja. Ja. Ja. Ja, hey, je echt moet echt natuurlijk als voetballer heel erg op je fysiek letten. Jij, jij vertelde net vanmiddag uh, Wesley Snyder, die wat vertelde: dat hij ja. eindelijk open was over het reizen en uh, ja, klopt. Die, wat voor invloed dat heeft. Die had een interview uh, gegeven en uh, daarin gaf hij aan dat, uh, ja, dat hij er toch ook heel vermoeid was van het, uh, van het reizen telkens en uh, het lange wachten uh, op het vliegveld en vervolgens ochtends om half acht thuiskomen. Ja, dan moet je toch weer snel herstellen en uh, het is gewoon geen wenselijke situatie. Het soort jetlag-effect krijg je natuurlijk. Ja, precies. Dus ja, het blijkt toch maar eens te meer... dat de kritiek uh, omtrent het vliegen terecht is geweest. Nou, door het basiskamp in Polen te kiezen en vervolgens naar Oekraïne te vliegen ja. elke keer. Ja. Nou ja we zullen, moeten natuurlijk nog even afwachten welke uitwerking het heeft gehad. We hebben het gezien in twee duels, maar morgen uh, ja, dan gaat het natuurlijk... Uh, ja, om het echi dan zomaar om het te zeggen. Uh, om het echi ja, gaat het natuurlijk ook in, uh, in poel A, zou ik zeggen. Griekenland-Rusland... Andy. Ja, dat, Andy, ja. ja, 39 minuten gespeeld. 0-0 de stand. Ik zei het al, die wedstrijd heeft een doelpuntje nodig. En het mooiste zou zijn, natuurlijk, voor die stand in de pool, Want nog even erbij halen. Rusland, vier punten. moet uh, uh, even opletten. Want daar is een schot. Uh, dat is ge helemaal geen uh, slecht schot, was het overigens. Uh, van Katsurani's. Of uh, was het. Nee, uh, uh, Katsurani's. Het was natuurlijk een. Uh, een uh, uh, uh, <laughs> het was een <laughs> uh, Rus. Uh, Grushakov. die uh, schoot. En uh, men had ook al een penalty willen hebben. Even hiervoor. Kersjakov was uh, de man die in het strafschopgebied even. Een klein tikkie kreeg. Maar dat er Eriksson zag het anders. Wel een hoekschop voor de Russen. Vier punten voor Rusland. Drie voor Tsjechië. Twee voor Polen en één voor Griekenland. Dus als het allemaal gelijk blijft, dan is het duidelijk. Bal bezit uh, via een korte corner. Mooi oh, stotje. Net over het doel van keeper Sivakis. Die bal wordt. Uh, Heel aardig geraakt weer door de linksback die aan de rechterkant opdook. Yuri Sirkov, een belangrijke speler. Speelt bij Anzi, het team van Guus Hiddink. Was gisteren gespaard bij de training om hem even wat rust te geven. Was licht aangeslagen na de eerste twee wedstrijden. Maar is overduidelijk aanwezig. Prachtig schot met links vanaf de rechterkant richting de bovenhoek. Maar de bal gaat net over het doel van keeper Sivakis. De Russen iets sterker, de Grieken onder druk. Na 40 minuten spelen, 0-0. Die Papa Tottenlos is opvallend weinig aan de bal, Andy. Nee, die is heel veel aan de bal. <laughs> maar ik zeg het gewoon niet. <laughs> Tsjechië-Polen, Ronald. Nog altijd 0-0. Met nu een schot van de Tsjechen. Dat in eerste instantie geblokt wordt. En in tweede instantie een pro is voor uh, Titon. Tweede keer dat uh, de keeper van PSV reddend moet optreden. Eerder al op een uh, schot van Plazil. Ook al vanuit de as van het veld. Nu een actie uh, vanaf uh, de linkerkant. En dan is het wel opvallend dat Pilar. In eerste instantie die bal lijkt te verliezen. Maar dan een rondje maakt in het gebied Toch weer in balbezit komt. En Titon dwingt tot een redding in tweeën weliswaar. Maar uh, hij heeft hem te pakken. Titon heeft het naarmate de eerste helft uh, dat toch wat drukker gekregen. Daar waar uh, Tsjech in uh, de eerste half uur zeg maar al het werk had. Uh, als je het uh, zou, zou moeten zien. Over uh, beide keepers uh, verdeeld. De stand 0-0 na 41 minuten. Balbezit voor de Polen. Die dus veel mogelijkheden hebben gecreëerd in het eerste half uur. Maar daar eigenlijk nu niet meer echt in slagen. Misschien wel heel veel energie hebben weggegeven aan het begin van de wedstrijd. En nu zien dat de Tsjechen langzaam op stoom beginnen te komen. Balbezit voor Boenish. De rechtsachter van de Polen. 10 meter over de middenlijn. Terug naar de middenlijn zelf in de as van het veld. Het zoeken naar Lewandowski. Maar die krijgt de bal zo wat op zijn strottenhoofd. Uh, uiteindelijk krijgt hij hem toch in balbezit. En kan hij hem afleggen links van hem maar, uh, of rechts van hem. Maar dan gaat dat schot van de Polen maar net naast. Het is van Murawski die met hem is meegelopen. En de bal dus naast de goal van de Tsjechen. Eindelijk weer is de Polen en dat geeft de Poolse burger moed. In de buurt van de goal van Petr De Bal is overigens nog aangeraakt door Katlec, de centrale verdediger. Dus komt er nog een corner aan voor de Polen als we richting de rust gaan. Nog drie minuten. Corner komt vanaf de linkerkant. Centrale verdedigers mee. Waaronder Wasilewski, heel een keer van dichtbij heeft mogen koppen. Toen in de handen van Petter Tsjech bal wordt gededigd door de Tsjechen, maar uiteindelijk van ver af ingeschoten. Maar hoog over door Piszczek, de rechtsback van de Polen. 42 minuten en 11 seconden gespeeld. Het is nogal de doelpuntloos in Wroclaw. Ik zag Mark van Nittem heel even opveren toen een Tsjech zijn uh, noppen in de rug van Titon zette. En toen zei hij even van, hé, hey, let op, maar ja, er werd niet die, voor gevloot, uh, Nee, er werd niet voor gevloot, helaas, maar Barros uh, ging weer even snel op de rug van, uh, van Titon staan. Ja. Meneer Knoops? Met welke zaken bent u op dit moment bezig? Heel veel zaken. Maar ik denk uh, de meest uh, in het oog springende zaak... Uh, is natuurlijk nog steeds de zaak van de, de Argentijnse Nederlandse piloot. Uh, die, uh, in Julio, Julio P. Pots, mag ja, ik gewoon zeggen. Wel. Mag, en uh, daarnaast uh, verdedigen wij ook uh, Overste de Karremans... die uh, nog de afwachting is van de beslissing... of hij al dan niet wordt vervolgd voor Srebrenica. Uh, uh, daarnaast hebben wij vele andere zaken... die verbonden zijn ook aan het uh, zogenaamde Innocence Project. Het bijstaan van mensen die ten onrechte zijn veroordeeld. Uh, ons kantoor is nu sinds januari toegelaten... tot het Amerikaanse Innocence Project. Dat uh, in de afgelopen jaren 292 mensen heeft uh, weten vrij te krijgen... die al waren veroordeeld tot levenslang of tot de doodstraf... door middel van nieuw DNA-onderzoek. En we hebben gezien dat vorige week uh, er in Nederland weer een zaak is... Uh, uh, naar boven gekomen, de zaak genaamd de Zes van Breda. Daar hebben we drie uh, van deze mensen staan we bij... waarvan dus de advocaat bij de Hoograad zelf nu heeft geconcludeerd... dat die zaak heropend moet worden. Uh -huh. Nou, zo kan het wel een half uur doorgaan... maar het zijn allemaal uh, best wel uh, ingewikkelde... maar tegelijkertijd zeer integrerende uh, zaken met, uh -huh. met grote belangen. Waarbij toch wel de bottomline is dat we proberen... Uh, met onze rechtsbijstand ook een bijdrage te geven... aan een verbetering van het rechtssysteem. En dat doet u pro-deo, heb ik begrepen. Die dat zaken, die, ja, die zaken ja. aan het Innocence Project, dat is allemaal pro-deo. Uh, ja. Zij het dat natuurlijk wel, het, het, het forensisch-technisch onderzoek... Dat, dat moet wel gefinancierd worden. Maar de rechtsbijstand verlenen wij dan pro-deo aan die veroordeelden. Ja, duidelijk. Goed, we gaan nog even naar het voetballen. Naar Andy Houtkamp, Griekenland, Rusland, bijna rust ja, slotfase, nog een minuutje te gaan. En uh, ja, ik denk dat de Russen het wel uh, uitspelen. Russen sterker, wat uh, tegenstootjes en wat uh, krabbeltjes van uh, de Grieken. Maar echt de hele grote kansen niet gezien. Wat schoten van afstand. In de beginfase een paar aardige mogelijkheden. Met name Arsjafin kreeg een uh, goede voor de Russen. Nu wordt er gejaagd door uh, Samaras, maar hij krijgt de bal niet onder controle. En dan kunnen de Russen in de aanval gaan. Aan de rechterkant, Yukov heeft de bal gekregen. Speelt hem even terug naar Archevin, Archevin, zoekt in de diepte en uh, vindt daar dan wel uh, een medespeler. Maar de bal gaat over de achterlijn, twee minuten extra tijd. En daar was hij, Papastatopoulos heeft de bal het laatste geraakt... en dus krijgen we een hoekschop voor Rusland. Zagojev uh, gaat bij deze corner nog eventjes uh, zijn uh, mensen oppeppen. En uh, we zitten vlak voor rust, corner voor Rusland, stand 0-0. Bij Tsjechië-Polen wordt al gerust, Ronald van der Geer. Nou nog niet, want ze zijn onderweg naar de kleedkamer. Maar dan kunnen ze inderdaad gaan zitten en uitrusten van 45 minuten boeiend voetbal. Waarin de Polen het, in het begin van de wedstrijd de betere kansen hebben gehad. Te, een beetje gestokt, of het, het stokt een beetje het Poolse aanvalsspel. De Tsjechen zijn er wat meer bijgekomen. Twee schoten van afstand gered door Titon. We gaan rusten met 0-0. En de Russen hadden nog een corner nog een Andy. die. Ja, nou die eindigde ook in de corner. En nu is het de tweede keer gekomen. Een oei, oei, oei, totale misser van de Russen. In de slotseconden van de eerste helft. Tsikov, die de bal niet goed raakte. En dus gaan we hier zo goed als zeker. Nou ja, we hebben nog een minuutje te gaan terwijl ik de bondscoach van Griekenland zie, die ziet eruit alsof hij geld op een Griekse spaarbank heeft. Echt doodongelukkig. De Grieken staan op 0-0, is natuurlijk te weinig. Voor de Russen zou het genoeg zijn. En overigens als de zich plaatsen is Dick advocaat de tweede coach ooit die twee verschillende landen richting de kwartfinale of verder heeft gebracht in een EK en die andere coach is Uiteraard, Guus Hiddink. Bal nog even voor de Russen, maar niet voor lang. Zirkov loopt de bal over de zijlijn. We zitten in de slotseconde met mooie plaatjes uit uh, het stadion en uh, uh, met name de vlag is mooi die die mevrouw in haar handen heeft. Uh, bal wordt nog een keer naar voren geuit en dan krijgen we de laatste kans en een goeie ook voor de Grieken. Is het 1-0? Het is 1-0. En de doelpuntenmaker is Kanaconis. Wat een moment zeg! Seconden voor de Russen is het Kanaconis. Is een 120ste die het doelpunt maakt voor de Grieken. Heel belangrijk doelpunt. En een heel leuk doelpunt. Want dit betekent dat deze wedstrijd nog veel en veel interessanter wordt. De Grieken leiden door het doelpunt van de aanvoerder Kalagounis En ik zeg het maar vast. Bij Rust met 1-0 tegen de Russen. Want Malafeev is geklopt. Het is een uh, dekfout achterin bij de Russen. Dekkingsfout. En... Uh, als ik de herhaling zie is het een lange inworpen. Klein duwtje van Karagounis op zijn tegenstander. Karagounis loopt door en schiet hem snoeihard onder keeper Malaveev door. En scoort de 1-0 voor de Grieken. Ik denk dat Eriksson de scheidsrechter nog even laat aftrappen. Of zelfs dat niet meer laat doen. En dan gaan de Grieken wel bijzonder prettig aan de T. Om met een 1-0 voorsprong te gaan rusten. En het grote plan voor de ...de tweede helft te gaan uitdokteren. Gejuich, blijdschap op de tribune bij de Griekse fans en bij de Reservebank. Maar de scheidsrechter heeft volgens mij al afgefloten. Ja, inderdaad, het is rust bij Griekenland-Rusland 1-0. En Joris van der Kerkhof, die zit in de kroeg. Dat is op zich niet zo spectaculair, maar wel in Athene. Joris. Ja, goh. <laughs> Ik was even iets anders aan het doen, dacht ik. Maar er werd zo hard gejuicht. En toen denk ik, ik zet Radio 1 maar eens aan. Nee, ze waren hier ontzettend enthousiast toen er gescoord werd. En het bijzondere is, in vergelijking met afgelopen dinsdag... in hetzelfde café, toen ze aan het spelen waren... dat de mensen veel rustiger waren toen. Toen werd er ook in de eerste helft veel slechter gespeeld. Maar de mensen zaten er ook vooral met hun rug naar de wedstrijd toe. En nu zitten ze al vanaf het begin... Uh, ...gespannen naar de wedstrijd te kijken... ...naar het scherm te kijken... ...mannen en vrouwen nu ook door elkaar... ...dat was afgelopen dinsdag ook niet... ...toen zaten de mannen apart en de vrouwen apart... ...en de vrouwen zaten puzzelboekjes uh, uh, in te vullen... ...en nu zit iedereen bij elkaar... ...en ze begonnen al met het kijken naar de wedstrijd... ...met een heel positief gevoel... ...van we, kunnen, we hoeven alleen maar te winnen... ...en als we winnen, dan staan we gewoon in de kwartfinale... En... Of die Russen nou goed zijn of niet goed zijn, dat maakt ons niet uit. We hoeven alleen maar te winnen. En ja, in die eerste helft hebben ze in vergelijking met de vorige keer. En zo kijkt iedereen hier ook veel beter eh, gespeeld. En er is een enorm enthousiasme. En het lijkt ook alsof ze vooral met opgeheven hoofd afscheid kunnen nemen van, de, van het Europese kampioenschap. Of ze nou winnen of gelijk spelen, of ze nou doorgaan of niet. Het moet vooral met opgeheven hoofd kunnen. En dat kan nu absoluut, nu het 1-0 is. Juris Stubinitski heeft de hoofdpunten van het nieuws. Voorzitter Platini van de Europese Voetbalbond... heeft EK-supporters opgeroepen tot respect en waardigheid. De EK is tot nu toe een feest en dat moet zo blijven... zei hij aan de vooravond van beslissende wedstrijden in de EK-groepsfase. Hij ging niet in op de racistische incidenten met supporters... in de eerste week van het toernooi. Staatssecretaris Knapen werkt aan een herziening van de ontwikkelingssamenwerking... Vandaag kwam naar buiten dat de VVD het budget wil terugbrengen van 4,4 miljard euro naar 1,4 miljard. Volgens Knapen betekent dat in feite een beëindiging van de ontwikkelingssamenwerking. Ook wijst hij op internationale afspraken en de Nederlandse reputatie in het buitenland. En in China is een vrouw ter dood veroordeeld voor de handel in baby's. De organisatie van de vrouw verhandelde in totaal 223 kinderen. De baby's werden ontvoerd en voor enkele duizenden euro's per stuk doorverkocht aan andere Chinezen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. We waren bij de persconferentie van Duitsland en Denemarken. En in de studio nog steeds Mark van Hint en mijn advocaat Geert-Jan Knoops. Mark... Dat is toch een, mooie, ja, een mooi cadeautje zo vlak voor rust, die 1-0 van de Grieken. Ja, inderdaad. En, uh, ja ongelofelijke dekkingsfouten, dat is tien seconden voor uh, het fluitsignaal, uh, klonk van uh, de rust. Ja, dan, uh, dan maak je hem goed af, Dus Ik geloof dat hij 120 in het land heeft gespeeld en uh, tot nog toe negen doelpunten. Nu zijn tiende scoort, maar gruwelijk belangrijk uh, voor, uh, voor de Grieken. Hij schiet hem goed binnen. En het is opvallend dat uh, zeg maar beide landen, zowel uh, Rusland uh, uh, in deze wedstrijd uh, als aan de andere kant de Polen... Echt veel mogelijkheden hebben gehad om te scoren, nou, dan zul je toch zien dat er toch nog ergens een verrassing gaat vallen, misschien vanavond. Maar en daar dus. Ja, ja, ja. Want, uh, ze moeten er nu vijf maken, geloof ik, als die andere wedstrijd zo blijft, toch? Ja, dat gaat niet, dat gaat niet lukken. Die gaat <laughs> nee, gebeuren. Nee. Ja, dat is dus eigenlijk in feite het is leuk voor uh, de wedstrijd, maar qua, qua wie er doorgaat, uh, maakt het nog niet zo heel veel uit. Hoor. Ja, want ze hebben nu vier punten <coughs> aan. Ze, uh, ze stonden op één punt, Grieken, nou, en nu komen ze op vier punten. Ja. In Polen hebben pas twee punten. Hè. Uh, jawel, maar oh ja, ja. Op, die, op die manier. Ik dacht ze met 6-0 zouden moeten winnen als de andere wedstrijd gelijk blijft. Ja, uh, ja, nee, ja, maar nu staan ze dus met 1-0 voor. Komen ze op 4 punten. En de Polen... Uh, de Polen staan op 2. De gegeven Polen staan dat op 2. Gelijk blijven dus bijvoorbeeld. Het drie. Ja, dan halen ze ze niet meer in. Nee. nee. nee. Goed, nou, het uh, belooft in ieder geval nog uh, een hele spannende avond te worden. Zometeen vanzelfsprekend uh, de tweede helft. Uh, Gert-Jan nog steeds uh, hier aanwezig. Uh, wat is uw drijfveer als advocaat? Uh, met name om, en uh, dan kom ik misschien nog op uw vraag terug. Ik wil het nog hebben over Matthew Baldwin. Jazeker. Ik <laughs> dat wil nog een persoon in het boek. Het, uh, het opkomen voor, voor de underdog in het systeem uh, on, Ons rechtssysteem is bedoeld voor de bescherming van, van de burger tegen de overheid, die beschikt over een enorm machtsapparaat. En, en mijn voornaamste drijfveren is om juist die zwakker in dat systeem... zowel nationaal als internationaal bijstand te verlenen. Daar vat ik het eigenlijk heel kort mee samen. Maar als u zegt de zwakkere in de samenleving tegen zo'n machtig apparaat ja. als de overheid... dan denk ik bijvoorbeeld niet direct aan Nederland. Want daar denk je, dat ja. is toch alles goed geregeld? Uh, dat zou je denken, maar uh, wat denkt u van mensen die uh, aangeven dat ze ten onrechte zijn veroordeeld? Waarvan we eigenlijk tot tien jaar geleden in Nederland zeiden, ja dat is eigenlijk uh, nauwelijks voorstelbaar. Toch he, heeft de afgelopen acht, negen jaar bewezen dat ook in Nederland mensen ten onrechte worden veroordeeld. Maar die mensen geen kans meer hebben om uh, hun zaak zeg maar, aan de kaart te stellen. En dat, dat is uh, voor mijn kantoor waar ik deel van uitmaak een hele belangrijke drijfveer. Dus... Uh, ook in Nederland heb je dus zeker te maken met een juridisch zwakkere... Uh, die uh, in zo'n situatie het moet, uh, moet opnemen tegen een overheidsapparaat... dat eigenlijk zegt, ja, je bent veroordeeld, je hebt al je kansen gehad... en je moet je straf uitzitten. En dat is de uitdaging dat zelfs in zo'n fase... de mogelijkheid moet bestaan om een stukje onrecht terug te draaien. En hoe kan het dat we eigenlijk pas de laatste tien jaar... van zulke grote zaken ineens tegenkomen? Nou, omdat natuurlijk pas in de laatste tien jaar echt aantoonbaar is gebleken... dat dit soort zaken ook in Nederland voorkomen. Tot, zeg maar, 2000, 2001... is er niet echt een hele grote zaak geweest... Uh, waarvan we konden zeggen... Ook ons rechtssysteem is feilbaar. Of waren de middelen er wellicht niet? Uh, ook, dat, dat is de hele dagen nog steeds in discussie. De financiële middelen voor, voor nieuw onderzoek ontbreken he, nog steeds. Maar kijk, dat opzicht heeft Amerika natuurlijk een enorme voorsprong gehad. Ook zeg maar, om zeg maar, de mentaliteitskwestie aan de orde te stellen. Ik zei al eerder... Daar heeft uh, dat Innocence Project de afgelopen jaren... 292 mensen vrijgekregen die al levenslang uh, hadden gekregen... of ter dood waren veroordeeld. In Nederland uh, zijn er nog steeds geen harde cijfers... over hoe groot is nu het probleem dat mensen ten onrechte worden veroordeeld. Uh, en dat maakt het ook heel moeilijk om daarover te discussiëren. Gaat het hier om een handvol zaken? Gaat het hier om, om tientallen zaken? Dat weten we nog steeds niet. Het enige wat we weten is dat we de afgelopen acht jaar... Vier grote zaken hebben gehad, waarbij mensen aantoonbaar onjuist zijn veroordeeld. Er is sinds vorige week dus die zaak bijgekomen van de Zes van Breda. Mensen die in totaal 36 jaar hebben uitgezeten, um, waarvan nu ook de advocaat-generaal bij de Hoge Raad zegt: er is ernstige twijfel bij die veroordelingen. Dus het geeft wel aan dat. In ieder geval het einde nog niet in zicht is. En dat is voor mij wel een hele belangrijke drijfveer om op dit vakgebied verder te gaan. Worden de mensen, zoals in Amerika, er zijn meer dan 250 zaken uh, van mensen die onterecht uh, zijn veroordeeld. Worden de mensen die toen die mensen hebben veroordeeld, eigenlijk zelf veroordeeld? Nee. Uh, kan dat is... kan het ook helemaal niet. Nou, er, er is één zaak. fouten zijn gemaakt in een onderzoek bijvoorbeeld. Ja, er is één zaak geweest waarin een officier van justitie in Amerika die aantoonbaar willens en wetens ontlastend materiaal had achtergehouden... die is in Amerika vervolgd. En dat was echt een hele unieke zaak. Maar er is, ook, er is dus geen systeem dat... Uh, hoe is dat afgelopen? Die, die is daarvoor wel terechtgewezen. En die oh. heeft dus een, een ontzegging gekregen... uit zijn, uit zijn uh, beroep, zeg maar, voor een uh, voor lange duur. Maar ik denk ook dat uh, het niet zozeer gaat... bij deze mensen die ten onrechte zijn veroordeeld... dat de mensen die daarvoor verantwoordelijk zijn worden aangepakt, Maar het gaat veel meer om eerherstel. Ja. Dat is veel belangrijker. De erkenning dat je als overheid fout bent geweest... die erkenning is veel belangrijker voor deze mensen... om verder te gaan met hun leven... dan dat de mensen die uh, wellicht ook de goede trouw... fouten hebben gemaakt in zo'n onderzoek... ter verantwoording worden gebracht. Want daarmee los je het leed niet voor deze groep... ik noem het maar ook slachtoffers... maar dan een hele andere categorie slachtoffer in ons strafrecht... mee op... Maar goed, erkenning is dan natuurlijk ook nog eens een keer een andere zaak. Want dat is vaak ook een heel lange weg voordat men wil toegeven dat ja, de, de, hè, er fouten natuurlijk... Uh, wat, met minst, wat ik even wilde vragen is, als u uh, zo'n zaak opnieuw gaat onderzoeken... Hè, ja. dan kunt u natuurlijk gebruik maken van het materiaal dat u heeft van het onderzoek wat dan achteraf gezien later blijkt fout is geweest. Ja. Maar er moet er natuurlijk wat aan toegevoegd worden... om aan te kunnen tonen dat dat onderzoek fout is geweest. Ja, dus u heeft uw eigen onderzoeksmethodes, eigen detectives, eigen hoe, hoe werkt dat precies? Ja, we werken op ons kantoor met een team van juristen en ook onderzoekers, wetenschappelijk onderzoekers. En we hebben ook een uh, zeg maar netwerk aan forensische experts. Nu wij zijn toegelaten tot dat Amerikaanse Innocence Network... Uh, hebben we ook toegang tot Amerikaanse wetenschappers... die daar allemaal bij zijn aangesloten op, op grond van uh, vrijwilligheid. En dat betekent dus dat je een enorme kennis kunt delen en ervaring. Maar je hebt dus inderdaad nieuw bewijsmateriaal nodig. Je moet als het ware ook zelf... Een stukje recherchewerk verrichten. En dat, dat kun je alleen maar doen als je een aantal hele goede mensen om je heen hebt. Het, het geeft wel aan dat het uh, enorm veel tijd kost. Uh, de investering is veel intensiever dan in een gewone strafzaak. Want, want wordt het ook altijd toegelaten, dat nieuwe bewijsmateriaal? Nee, niet altijd. Het moet natuurlijk uh, ook getest worden. Het moet natuurlijk ook afkomstig zijn van betrouwbare deskundigen. Het is niet automatisch zo dat als je een nieuw getuige hebt of er komt een stuk nieuw DNA onderzoek, dat het automatisch leidt tot een heropening van een zaak. Het is een hele complexe discipline waar we eigenlijk in Nederland nog vrij weinig ervaring mee hebben. En vandaar dat wij erg gelukkig zijn dat we dit nu met Amerikaanse collega's kunnen delen. Ja, maar het kan dus ook voorkomen dat u een zaak onderzoekt en dat blijkt dat hij het wel gedaan heeft. Dat, dat kan gebeuren. Ja, uh, het kan dat is gebeuren. al het werk voor niks geweest, al die tijd weg, uh, ja. die je aan een mooi boek had kunnen besteden. Ja, maar goed, dat is inherent aan ieder vak. Maar het komt oh. ook voor dat je, dat je overtuigd bent dat iemand onterecht vastzit, maar dat je dus niet de middelen hebt om het inderdaad uit te zoeken. Die zaken komen ook voor. En dat betekent ook wat ons betreft dat de Nederlandse politiek daar, uh, vinden wij, veel, veel duidelijker in moet zijn en meer ja. mogelijkheden moet creëren om dit soort onderzoeken mogelijk te maken. Geert-Jan Knoops, straks praten we uiteraard uh, verder. En wint Nederland morgen met 2-0 van Portugal... dan is Oranje altijd nog afhankelijk van een andere poolwedstrijd. Want Duitsland zal in ieder geval één van zijn buurlanden moeten helpen. En dat natuurlijk ook doen, want spelen de Duitsers gelijk... dan helpen ze buurland Denemarken. En wint die manschaf, dan helpt dat weer Oranje. De Duitse bondscoach kreeg dan ook de volgende vraag op de persconferentie. Welk buurland gaan jullie helpen? Holland hat es vielleicht auch ein Stück weit versäumt in den ersten beiden Spielen, sagen wir mal, dass sie aus eigener Kraft jetzt in der Situation wären, mit einem Sieg sich zu qualifizieren. Also sie müssen auf die Schützenhilfe anderer hoffen. Dänemark ist in der Lage, sich selber noch zu qualifizieren aus eigener Kraft. Das, das können sie ja schaffen. Aber das interessiert uns nicht. Uns interessiert nur, dass wir die nächste Runde erreichen, mit dem Ziel eben auch Gruppenerster zu werden, morgen ein gutes Spiel zu machen, en deze groepen te gewinnen. Wer het dan letztendlich schaft, dat kan ons jetzt im Moment niet interesseren. Ja, hij zegt dus eigenlijk: uh, Holland heeft het gewoon aan zichzelf te wijten. Ze hadden gewoon zelf een wedstrijd moeten winnen. Dan uh, hadden ze niet in die situatie gezeten dat hij daar een punt heeft. En Denemarken kan het uh, zelf nog helemaal uh, creëren. Die zitten in een iets betere positie. En uh, ons interesseert het eigenlijk niet zo heel veel, zegt hij. Wij willen gewoon een goede wedstrijd spelen. Jeroen Elshoff, je bent bij de persconferentie geweest. Wat is jouw indruk? Uh, gaan de Duitsers Nederland helpen of gaan ze Denemarken helpen? Nou, ik denk dat ze echt daar helemaal niet mee bezig zijn. Met uh, wie ze helpen of niet. Ik denk dat ze echt gewoon die groep willen winnen. Om uh, op die manier ervoor te zorgen dat, ja, je weet het niet na nou, vanavond, maar in principe dat Rusland niet de tegenstander wordt in de, in de volgende ronde. Ja, je moet natuurlijk even afwachten hoe dat vanavond loopt in die groep. Maar de winnaar van deze groep speelt tegen de nummer 2 van, uh, van de groep die vanavond gespeeld wordt. En ze gaat toch vanuit dat die nummer 2 Rusland sowieso uh, niet gaat worden. Uh, en volgens mij wil uh, Leu gewoon winnen met Duitsland. En ik denk ook echt dat ze daar gewoon voor gaan. Dat ben ik serieus. Dus ze komen morgen ook in hun sterkste formatie het veld op? Uh, ja, nou, er is een schorsing bij uh, Duitsland. Boateng, de rechtsback is er niet bij. Maar als je nou kijkt naar de selectie van die Duitsers... dan heb je eigenlijk toch wel een man of 16, 17 die uh, ja, je, je, je rustig kan vervangen. Zo verschilt het niet qua kwaliteit. Uh, vermoedelijk komt Bender uh, op de rechtsbackpositie te spelen. En wellicht wisselt hij ook nog Kroos voor Sveinsteiger... die uh, wat heeft uh, ja, geworsteld met een blessure in de aanloop naar dit toernooi. Maar ja, als je zegt uh, Kroos van Bayern voor uh, zwijnstijgen van Bayern dan uh, ja, kan je niet spreken over een verzwakking van het elftal. Dus ja, ik denk dat de Duitsers gewoon op volle kracht uh, daar zullen staan morgenavond. Heel opvallend was dat Joachim Leuven zelf aanwezig was... en niet de assistent Bierhof, zoals dat eigenlijk uh, was afgesproken. Wat is daar de achterliggende gedachte van? Ja, Biel is een teammanager. Uh, um, uh, die, die zit wel vaker bij persconferenties, vooral in Duitsland. Maar de afspraak met u even is gewoon vrij duidelijk. Voor uh, de wedstrijddag hoort de trainer er te zitten bij een persconferentie. Daar dacht Leuf onderuit te kunnen komen, omdat er vandaag niet in het stadion getraind werd... waar ook de persconferentie normaal gesproken gehouden wordt. En dat was vandaag dus ook het geval qua persconferentie. Maar ze wilden het veld een beetje sparen in het stadion hier in de Omdat dat veld er niet helemaal geweldig bij Hm. En Duitsland dus net als Denemarken ergens anders trainen. En toen dacht leuk. ja, maar die persconferentie is drie kwartier voor de training. Ik heb geen zin om daarna in een bus te gaan zitten. Dus dat ik me er op een makkelijke manier van af. Uh, ja, toen heeft de UEFA ingegrepen. Die hebben een hoog bij de Duitse voetbalbond opgebeld. En gezegd, ja, maar dat kan niet. Dat, uh, dat mag gewoon niet. En toen is leuk toch gewoon zelf gekomen. Ja, maar over dat veld overigens. Uh, dit is de laatste wedstrijd die daar gespeeld wordt. begrepen ik, klopt dat, in dat stadion? Ja, nou het is eigenlijk voor het stadion te hopen van niet, want het is echt, uh, ik, heb, ik heb al wat stadions gezien in mijn leven, maar ik vind het echt een geweldig stadion. Het publiek kan heel uh, dicht op het veld zitten, het is heel gezellig en knus. Daar nou hebben ze dat stadion in neergezet voor 211 miljoen euro, uh, met eigenlijk de gedachte dat Carpathi Leviv, de, de Oekraïnse vereniging die hier op het hoogste niveau speelt, dat stadion kan gaan bewonen. Um, die hebben ook al in dat stadion gespeeld... maar dat ging eigenlijk niet zo goed. Ze stonden op het punt van degraderen... omdat ze alles verloren in dat stadion. Toen heeft de, de voorzitter van die vereniging gezegd... ja, bekijk het maar lekker. Wij gaan terug naar ons oude stadion... waar het net zo gezellig is... en waar we af en toe ook nog eens wedstrijden winnen. Dat gebeurde ook. Le Vif handhaafde zich... en die hebben ook voorlopig gezegd van... nou, weet je wat wij doen? Wij blijven lekker in ons oude stadion. Dat nieuwe stadion ik ongeluk. Dus dat staat hier uh, nou morgenavond... maar gewoon voor wat concerten... maar om nou uh, ja, te zeggen dat Lady Gaga, Madonna... En en uh, alle andere grote bands als Coldplay hier iedere week spelen. Nee, dat is ook niet het geval. Dus het is maar de vraag wat er met dat schitterende stadium gaat gebeuren. Ja, dus, dus er wordt uh, ongeveer 213 miljoen euro... in het kader van bijgeloof uh, de rivier gegooid, min of meer. Ja, ja nou ja, dat, dat zou je kunnen zeggen. Ik weet eerlijk gezegd ook niet... als dat capato Viewer wel gaat spelen uh, wat dat oplevert. Uh, maar het zijn wel van die dingen... Ja, waar je bijna, die je bijna niet gelooft als je in het stadion staat en als je het stadion bekijkt. Nog even een korte uitstapje, Jeroen naar Denemarken. Ook natuurlijk niet kansloos uh, bij winst, dat namelijk gewoon het team van Morten Olsen ook in de kwartfinale. Is daar nog iemand die er rekening mee houdt? Nou, bij de Denen zijn ze, zijn ze positief genoeg. Uh, Moorto's, sowieso een leuke man, die, die zegt ja we gaan er gewoon voor. En uh, we hebben wel vaker gestunt in het verleden. De grootste stunts uit het hele Denische voetbal was tegen uh, Duitsland in 1992. Gewonnen ze het Europees kampioenschap in de finale door Duitsland met 2-0 te verslaan. Dus uh, ja, die, die Denen die, uh, ja, die hebben voor hun eigen geval eigenlijk toch weer niet zo heel veel te verliezen. Na die goede start tegen Nederland en een nederlaag ongelukkig tegen Portugal uh, knallen ze er gewoon bovenop. Ja, natuurlijk houdt niemand daar echt rekening mee. Iedereen denkt in principe uh, Duitsland en dan Portugal of misschien wel Nederland. Maar ja, het zou niet de eerste keer zijn dat ideeën uh, ja, ineens uh, voor een verrassing zorgen. Jeroen Elshoff, dankjewel. Dan naar uh, Andy Hartkamp, tweede helft. Griekenland, uh, Rusland, vooral duidelijkheid. Op dit ogenblik, bij deze stand, een of voor de Grieken zijn de Grieken en de Russen door. Uh, ja, dat kan best wel eens kloppen. Uh, hangt er een beetje ook nog uh, vanaf hoe die andere wedstrijden... Nou ja, dat, daar gaan we zo meteen... We hebben nog 45 minuten te gaan. Nou, ik zal eens je uitleggen hoe ik dat weet. Ik zit namelijk ook, net zoals de gasten, hier aan het scherm te kijken. En dan zie je linksboven ja. zie je de standen staan. En dan zijn Grie en Rus, die zijn groen. En Tje en Pol, die zijn rood. Dus daar maak ik ervan uit dat de NOS-collega's boven bij tv uh, het correct hebben... en dat Griekenland en Rusland nu door zijn. Dus ik kijk Laat ook alleen maar af en staan. niet. Ik heb ergens bij de UEFA gezien dat als de andere wedstrijd gelijk eindigt... dat de, Russen, of dat de Grieken met 6-0 moeten winnen. Maar goed, dat uh, maar om groepswinnaar te worden. Dat is waar. Dat vond, ja. En om tweede te worden uh, is een overwinning uh, eventueel genoeg. Nou, ze staan 1-0 voor door dat doelpunt in de extra tijd. En uh, nu bijna. Die gevaarlijk, Salpingidis die gevaarlijk wordt. Een belangrijke wissel, denk ik. Bij de Russen, bij Dick Advocaat. Want Roman Pavlyuchenko is gekomen. Gaat zijn 50ste inter, interland spelen. De topscorer van uh, Lokomotiv Moskou. En ook topscorer in de kwalificatiewedstrijden voor de Russen. Hij is de totaal onzichtbare. En falende Kerserkov komen vervangen. Van uh, Zenit Sint-Petersburg. En uh, dat kon wel eens een belangrijke move zijn van. Uh, Dik advocaat. We zitten in de tweede helft. Die is bijna drie minuten oud. De Russen hebben balbezit. Maar staan wel met 1-0 achter tegen Griekenland. Ronald van der Geer. Tsjechië, Polen. De landen in het rood om het zo te maar te zeggen. Ja en dus uh, aan de bak moeten. Uh, vijf minuten bezig in de tweede helft. Twee ongewijzigde ploegen. Wel een gele kaart voor Polanski. Die eventjes verhaal kwam halen bij uh, Pilar. Na overtreding. Nadat hij eigenlijk weer een overtreding maakt op, uh, op Bramiak. En die gele kaart is er een met gevolgen. Want uh, mocht... Polen verder gaan, dan zal het de eerste wedstrijd zonder Polanski moeten doen. Spelen van uh, Mainz, een van die uh, import Polen, kreeg al eerder geel in dit toernooi. En is dus voor de volgende ronde geschorst. En nu uh, alarmfase 1 bij de Polen, wat een uh, corner voor de Tsjechen aanstaande te nemen door Pilar, man die al twee keer scoorde in dit toernooi voorzet, of corner kort voorzet vanaf de linkerkant, niet tot bij Gabriel Salassi, het wegwerken van de Polen, dan wordt de bal teruggebracht naar de linkerkant, weer een voorzet, maar geblokt door de Poolse verdedigers, en zo blijft het voorlopig dus 0-0, vijf minuten bezig in de tweede helft Something in the air It's all right when you just don't care one of those smiles from across the room baby come over here come over here i'm just hanging around while the music plays coming on strong Supposed to be. such a lovely face and it can be undone. What I'm about to do it's getting closer, babe. Will you give me that light? Lucky night, Whalen. En voor wie wordt het een lucky night vanavond? En die houtkamp, Griekenland, Rusland. Nou, inderdaad, misschien wel bij de ploegen waar ik naar zit te kijken, want er staat 1-0 voor de Grieken en bij de 0-0-stand in die andere wedstrijd, uh, het laatst gehoord van Ronald van de Geer, zou dat betekenen inderdaad dat bij de ploegen die in uh, Warschau op het veld staan in het Nationaal Stadion door zouden gaan. Maar de weg is nog lang. We zitten pas achtste minuut na Rus. Dick Advocaat geeft aanwijzingen, zit op zijn stoeltje aan zijn uh, team de Russen. De Russen die achterstaan door dat doelpunt, de belangrijke doelpunt van Kardagounis in de 45e. Plus twee minuten, zoals dat zo mooi op de schermen altijd staat. Uh, 1-0 dus voor de Grieken tegen Rusland. Dan nou, nog even bij Tsjechië-Polen kijken, want uh, daar moet gewoon een goal vallen. Dat is het devies, Ronald. Ja, het is nog 0-0. Beiden moeten nu winnen om door te gaan. Tsjechen hebben nog wel een escape. Als de Grieken met vijf doelpunten verschil winnen van Rusland. dan gaat Rusland niet mee. Dan gaan Grieken, de Grieken en Tsjechië door. Maar ja, dat lijkt erg onwaarschijnlijk. Hier ziet het ook wel aan. Het spel van de Tsjechen puur op de aanval nu. vergeleken met de eerste helft. Veel aanvallender. En de Polen wat meer met de rug tegen de muur. 55 minuten spelen we inmiddels in Wroclaw bij Tsjechië-Polen. En de tussenstand dus nog altijd hier 0-0. Goed, Tatine, zijn we vanzelfsprekend terug. Dan gaan we ook even kijken over Urol... de Deborah? Jippie. We gaan naar Urol. Jarenlang ging ze naar Orel en vandaag moet ze het laten lopen, want ze zit hier. Dus we gaan even uh, sfeer halen, zometeen. En de wedstrijden natuurlijk, want die gaan gewoon door.